Is dat uh, evalueren van die hesjes. Dat je dat gaat doen na een seizoen waarin je ze niet hebt gebruikt. Uh, en dat is in feite, uh, ja, dat kun je dan wel evalueren, ja, het aantal uh, ongevallen kun je dan evalueren en denken van, oh jee, dit gaat niet goed, laten we het dan toch maar doen met die hesjes. Ja, dan speel je toch een beetje met de veiligheid en uh, daar zijn wij niet zo fan van. Uh, je kan het beter andersom doen en vaststellen van, jongens, het gaat goed. Uh, achteraf lijken die hesjes niet nodig te zijn en dan doen we dat weer terug. En, uh, het is een beetje, naar ons idee onveilig wat, uh, wat, wat er nu uh, gebeurt. Uh, nou goed, uh, uh, we hopen dat onze zorgen uh, onterecht zijn, uh, voorzitter. Uh, dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tichelen. U kunt uw handje ook weer omlaag doen. Dank u wel. Dan gaan we naar GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, wij zijn blij met de antwoorden van de wethouder en zijn ook zeker blij met de mogelijkheid om te gaan kijken naar inderdaad een strandvoertuig voor handhaving. Ik denk dat dat al uh, een, een verschil gaat maken natuurlijk, uh, dat de handhaving ook gewoon goed... Met een, met een goede auto het stand op kunnen. Um, ik denk, denk net nog aan, het is heel raars, is het niet ook een idee om, uh, maar het is misschien ook weer veel voor uitlopen, dat we in de toekomst misschien gaan kijken naar, dat we het duidelijker aangeven waar, uh, welke sonering is. Dus zeker ook uh, voor de semmers. Ik, her, er, ik herinner mij bijvoorbeeld in het buitenland, dat dat met, met bijvoorbeeld boeien wordt aangegeven. Uh, en is het ook niet een idee om, om dat dan uh, misschien ook in, de, in het seizoen hier in Zandhout te doen, zodat je duidelijker die zones van elkaar afscheidt, Is ook Duidelijker wordt wanneer er een overtreding wordt begaan. Uh, dus ik ben daar nog wel benieuwd naar. Voor de rest ben ik uh, tevreden met de antwoorden. En kijk inderdaad ook graag uit naar de, naar de evaluatie van dit stuk en uh, de evaluatie van de handhaving uh, komende zomer. Dank u wel, meneer Elgebari. Dan gaan we naar de heer Metters van het CDA. was de heer Stefan. Die... Ja, de heer Metters. Nee, nee, nee, dat kan ook, maar ik zal het in dit geval doen. Uh, de wethouder was wat ons betreft duidelijk in haar antwoord. Het is op dit moment overbodig en een onnodige uh, belasting als je er niet te wachten. Daar uh, wordt de situatie niet veiliger door. Dus wij hebben uh, geen steun voor de motie in het amendement. En we steunen het raadsvoorstel. Dank u wel. Dank u wel meneer Metters. Dan ga ik naar D66. Oh, ik zie een hand van de heer Bruno bouwberg wilson voor een interruptie. De heer Bouwberg-Wilson, interruptie. Ik hoop dat ik te horen ben, voorzitter. Luid en duidelijk, meneer, meneer Nou, wat... gelukkig dat dat intussen in orde is. Um, ik wilde namelijk eventjes de, uh, de zaak verduidelijken. Daar is, heeft ook mevrouw Geurlensson om gevraagd. Um, het is zo dat... Um, uh... De heer is dit? want er is een vraag gesteld aan uw fractie. Zullen we eerst even het rondje afmaken dat alle fracties het woord hebben gedaan... en dan geef ik even het woord aan de OPZ om antwoord te geven op de vraag... Van, uh, van mevrouw Geurenson, is dat akkoord? Ja. prima, uitstekend. D66, de heer Hermsen, sorry. Nou, dank u wel, voorzitter. Ik heb uh, geen toevoegingen. Ik denk dat we in de eerste termijn heel helder waren. Dank u wel. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ook geen opmerkingen meer. We uh, blijven bij ons standpunt, dank u. Prima, dan ga ik inderdaad terug naar de OPZ. Uh, naar aanleiding van de vraag die gesteld is door mevrouw in uw richting. De heer Bauer Wilson. Ja, Dank u wel. Ik doe dat eventjes omdat de heer Kramer wat moeilijkheden heeft met de techniek. Uh, het is gelijkelijk tussen ons verdeeld, heb ik de indruk. Uh, ten aanzien van het amendement. Uh, daar is niet sprake van het bemoeilijken van de sport door individuele uh, sportbeoefenaars. Waar het Matthias artikel 45a. Maar alleen van diegenen die watersportactiviteiten organiseren dus voor meerdere en dan lijkt het ons verstandig om dat niet te beperken door iemand die dat alleen uit beroep of bedrijf doet, maar ook iemand die dat uit lusaberei doet, we hebben dat trouwens in ons amendement ook toegelicht dan ten aanzien van de verbreding van het zich voortbewegen het leek ons niet verstandig om dat te limiteren tot bepaalde dingen. Want die durfsporten zijn gewoon in ontwikkeling. Dus er komen steeds andere en nieuwe vormen bij. En daarom leek het ons verstandig om dat zodanig te omschrijven. Dat alles wat op dat gebied mogelijk is door zich te laten voortbewegen. Eh, of bewegen dat dat onder het artikel komt te berusten. Eh, dat ter toelichting voorzitter. En ik hoop dat dat helder is. Dank u wel, meneer Bouwberg-Wilson. Um, ik kijk rond ik geef het woord aan de portefeuillehouder, tenslotte mevrouw Verhey. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, er werd gevraagd naar de evaluatie en wanneer gaan we dat doen? Dat is na dit watersportseizoen, uh, wat loopt straks tot 1 oktober. En ons voorstel is om het nadien op te pakken, dus nadat we er een volledig seizoen uh, mee hebben gewerkt... om het zomaar te zeggen. Ja. Dat wil echter niet zeggen dat we niet tussentijds kunnen bijsturen... aan de hand van uh, incidenten of uh, dingen die zich voordoen, drukte, et cetera... Um, maar dat doen we eigenlijk al uh, nou ja, elke zomer als dat uh, nodig uh, is. En uh, ja, dan geven we daar wat dat betreft ook een praktische uh, invulling aan... En de PVV vroeg ook naar de evaluatie van die maatregelen. Eh, wat we natuurlijk gaan evalueren is het beleid zoals we dat nu voor ons eh, hebben. En of dat nog aanscherping behoeft. En een van die aanscherpingen zou kunnen zijn... ...hashes. Maar eh, nogmaals, hè, we hebben in co-creatie ook dat, die gesprekken eh, gevoerd. Eh, daar zaten dus ook mensen bij die werken eh, op het strand... Die, uh, de, de reddingsbrigade zat erbij, de KNRM zat erbij, dus heel breed geparticipeerd. En als je kijkt naar die brede groep, was er op dit moment geen draagvlak voor. En omdat dit proces in co-creatie ook tot stand is gekomen, vind ik dat we daar ook recht aan moeten doen. En dit seizoen nu eerst deze maatregelen voorstaan. De maatregelen die in de nota staan en waar wel draagvlak uh, voor is. Meneer Elgebali, u vroeg nog naar... Uh, de zones en de communicatie. Er komt nog een communicatieplan met ook een fysieke duiding, bijvoorbeeld aan de hand van boeien. Um, want dat is uiteindelijk het belangrijkste dat voor alle partijen duidelijk is uh, waar je wat wel en niet mag. Uh, dus daar wordt aan gewerkt en we willen dat ook voor het seizoen van 2021 uh, gereed hebben. Um, dan eh, nog de toelichting ook van de heer Bouwberg-Wilson... naar aanleiding van de vraag van eh, mevrouw Geuranson En gaat het om... Eh, het gaat niet zozeer, blijkens de toelichting... Op, eh, om individuen, maar wel het eh, in groepsverband... organiseren van watersportactiviteiten. Als ik kijk naar de... Eh, kijk, als er... Eh, het gaat wat ons betreft echt om het in groepsverband organiseren van lessen. En als we kijken naar de ervaringen tot nu toe... dan zien we wel dat dat eh, in, eh, vaak in commercieel verband heeft plaatsgevonden. Dus dat wil zeggen dat er een bedrijfje is dat eh, die activiteiten organiseert. Wat het nadeel is, is dat we niet altijd weten eh, wie dat dan zijn. En vandaar dat we ook hebben gezegd, we richten die meldplicht in... Ik zie, ik, ik zie een interruptie van mevrouw Van der Veld. Uh, mevrouw Verheij. Mevrouw Van der Veld, Ik even alles aan. Ja, ik ben in de beeld. Uh, ik wilde even reageren op dat in groepsverband... het enge is juist dat de meeste ongelukken gebeuren op zee... niet in groepsverband, maar door individuele personen. En dat is geen verwijt naar mevrouw Verhey, maar juist naar de indieners van het monument en de motie... Die het willen gaan regelen. Want individuen kun je dus niet regelen. Niet met een hesje, niet met een meldingsplicht. En daar gebeuren juist de meeste ongelukken mee. Ik wilde dat toch even helder gesteld hebben. De, de portefeuillehouder. Toezicht. Dank. Ja. Ja, ik wil dus even op, controleren of ik mijn geluid uh, ja. aan Een interruptie van de heer Berg. De heer Berg. Dank u, voorzitter. Interruptie op mevrouw Van der Veld. Individuen individu kan je niet sturen. Maar als een individu nou heel vaak door langs de langste kant in een swin gaat... waar hij niet is toegestaan en kijkt dan is die individu dan wel te zien met een hesje en een rugnummer. Dank u wel, meneer Berg. Ik ga terug naar de portefeuillehouder, mevrouw Verheij. Ja, want het amendement dat voorligt, dat ziet op de meldplicht... En de bedoeling van het amendement van de OBZ, zo begrijp ik, is dat om dat in elk geval ook uit te breiden naar mensen die dat in groepsverband doen, ongeacht of dat nou een commerciële partij is of niet. Ik stond op het punt om uit te leggen dat wij ons nu in eerste instantie hebben gefocust op de partijen die dat ...in uh, commercieel verband doen. Ook als je kijkt naar de, naar de ervaringen van, uh, ja, van onze eerdere maanden, van de eerdere jaren... ...dat dat vaak in die partijen doen. Uh, commerciële partijen zijn die die lessen organiseren en die zich niet melden. Uh, wij willen in eerste instantie nu contact hebben met hen en, en grip krijgen ook op hen. Uh, de problematiek van, van uh, uh, particulieren die, die uh, organiseren... Die, eh, ja, die, die is niet zodanig dat dat nu eh, regulering eh, behoeft. En daarom sta ik dat ook niet voor. Wel kan ik u toezeggen, mocht nu blijken dat eh, in tegenstelling tot eerdere jaren... het de komende eh, maanden wel blijkt dat er heel veel eh, niet-commerciële eh, partijen... zich eh, eh, toch heel veel groepslessen gaan geven, dat we dat dan betrekken in die evaluatie. Maar op dit moment eh, ontraad ik de motie... Uh, maar ik stel voor dat we dat wel betrekken in de evaluatie of het dan toch nog in tegenstelling tot de eerdere ervaring noodzakelijk blijft, blijkt om die regel ook in te voeren. Uh, dank u voorzitter. Dank u wel. Um, ik denk dat wij daarmee aan het einde van de beraadslagingen over dit onderwerp zijn gekomen. Dat betekent dat wij gaan stemmen. En Zoals u weet... Um, stemmen gebeurt hoofdelijk in het kader van de digitale vergadering. En wij stemmen over drie punten. In de eerste plaats het door de oude partij Zandvoort ingediende amendement. Dan over het raadsvoorstel als zodanig. En tenslotte de motie die bij dit raadsvoorstel is ingediend door de oude partij Zandvoort. Um, ik ga... We hebben afgesproken dat wij de stemming doen aanvangen bij de heer El Ghabari van GroenLinks. Um, ik zal één voor één uw naam oproepen. Ja, en u moet even uh, uh, iets zeggen. Dank u voorzitter of iets dergelijks. Of um, nou, u verzint iets. Um, zodat u in beeld komt en dan kunt u zeggen voor of tegen. Uh, ik wijs u erop dat u zowel in beeld als in woord... Um, aanwezig moet zijn uh, als u stemt om de stem geldig te laten zijn um, ik ga starten bij de heer Elgebani. de heer Elgebani. het dank gaat wel, om het amendement van de OPZ waar we mee aanvangen op dit moment duidelijk, dank u wel voorzitter uh, de fractie van GroenLinks is tegen dit abonnement. goed, dan kom ik bij de, mevrouw Gurdersson voorzitter, met stemverklaring tegen het amendement gelend op de toezegging van de wethouder om de mogelijke effecten te betrekken bij de evaluatie. Dank u wel. De heer De Graaf. Tegen. De heer Hendricks. Tegen. De heer Hermsen. Even iets zeggen alstublieft. Ja, ik zeg wel eerst wat, meneer ja. voorzitter. Dank u wel. Um, tegen het amendement van OPZ. Mevrouw Keur. Ga hey, je hier zitten dan? zitten nog. Stuk ja. er nog. Stuk aan. Ja, de ja, ja. techniek staat voor iets te geven. Ja, ik ben Helle. Ja. En ik stem voor. Ah, kijk. Okay. Mevrouw Koper. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik ben tegen het abonnement. De heer Kramer. Voor het abonnement. kunt u nog even uh, kijken of we u in beeld kunnen krijgen? Nee, ik kom niet in beeld, dus het zal ongeldig zijn. Maar uiteraard. De heer Van Marlen. Ik wou ook even zeggen dat ik tegen ben. Ja, ik ben er. Ik ben tegen het amendement. Dank u wel, de heer Stefan. Ja, ben ik in beeld? Nu wel. Ja, ik ben tegen het amendement. De heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. Heb ik net verzonnen. Uh, ik ben tegen het amendement, dank u wel. Mevrouw Van der Veld. Dank u wel, voorzitter. Ik neem het voorstel van net over en ben tegen het amendement. De heer Bouwberg-Wilson. Dank u, voorzitter. Ik ben het voor het amendement. Wacht even, u was niet in beeld, meneer Bouwberg-Wilson. Ja, nu wel. Misschien kunt u nog even herhalen. Ja, dank u. Fijn dat ik in beeld ben. Ook. Ik ben voor het amendement. Dank u. De heer... Oh ja, de heer Berg. Dank u. Dank u, voorzitter. Met stemverklaring. Ik ben voor het amendement. Ik vind het spijtig dat na twee jaar... ...participatie, dat het dan nog een keer... geëvalueerd moet worden in een jaar. Dat dus er is nog een jaar wat te wachten. Dank u voorzitter. De heer Deen. Dank u voorzitter. Tegen het amendement. De heer Drommel. Goedenavond voorzitter. Ik ben tegen het amendement. Wacht even. Ja, u bent in beeld. Ik heb, even mee, ik heb even meegeschreven. Volgens mij hebben wij... ...drie... Voor het amendement 13 tegen en 1 ongeldige stem. Daarmee is het amendement verworpen. Dan komen wij bij het raadsvoorstel als zodanig. Ik ga weer dezelfde volgorde af met het verzoek om inderdaad even met een klein voorzinnetje uw stem te geven. Ik start weer bij de heer L. Gabali. Ja, voorzitter, wederom dank voor het woord. Uh, wij zijn voor het voorstel. Mevrouw Geurenson. Dank u wel, voorzitter. Ik ben voor het voorstel. De heer De Graaf. Voorzitter, dank u wel. Ik ben voor het, voor het raadsvoorstel. Dank u wel. De heer Hendricks. Dank, voorzitter. Ik ben voor. Wacht even. meneer Hendricks. Ja, u was in beeld. Ja? De heer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik ben ook voor het raadsvoorstel. Dank u wel. Mevrouw Keur. Ik ben tegen. Even kijken, we hebben ze niet in beeld. Maar ik ben het wel in door. Heel goed. Ja? Mevrouw ja. Koper. Dank u wel, voorzitter. Ik ben voor het voorstel. Dank u wel. De heer Kramer. Ik ben tegen. De heer Van Marle. Ja, dank u. Ik ben voor. Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Mettes. Voor het voorstel. Wacht even, kunt u dat nog één keer herhalen, want u was niet in beeld. Oh, ja. Ik nog ben één. voor het voorstel, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. De heer Stefan. Ja. In beeld. En ja, ik ben voor het voorstel. Dank u wel. De heer Van Tichelen. Even wachten. Ik stem voor het voorstel, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ik stem voor de heer Berg. Dank u voorzitter. Kijk je een beeld? Uh, Kijk, uh, nog niet. Geen beeld. Hij staat aan. Maar we Geen zien... Je. Nu wel. Hij moet even blijven praten. Nou, ik, me. ik praat hem. Ja, zie jij, man. Nu, ja, nu wel? Nu wel, ja. ja. Maar dan even... Tegen. Tegen. Tegen. Tegen. Oké. Okay. Bouwberg Wilson. Voorzitter, ik ben tegen het voorstel. Tegen het voorstel. Dank u wel. De heer Deen. Ja, voorzitter. Voor het voorstel. Dank u wel. De heer Drommel. Dag voorzitter, ben ik al in beeld? Ik zie mij nog niet. Nee, ik dag. zie mij u wel, meneer Drommel. Oké, okay, ik ben voor het voorstel. Goed, dan kom ik tot de volgende stemming. Dat is 13 mensen hebben voor dit voorstel gestemd. Drie tegen en één stem is ongeldig omdat de stemmer niet in beeld was. Dan is daarmee het voorstel aangenomen. Dan kom ik tenslotte bij de motie van de oude partij Zandvoort die is ingediend op dit onderwerp. We gaan wederom dezelfde stemprocedure af. Ik geef toe voor de mensen thuis is dit niet het meest opwindende deel van de vergadering. Maar we moeten hier doorheen met elkaar. Ik begin weer bij de heer El Gebari. Ja, en dank u wel voorzitter voor het woord. Wij zijn tegen de motie van de oudere partij Zandvoort. Mevrouw Keurensom. Dank u wel voorzitter. Met stemverklaring zoals aangegeven in de bijdrage... Um, ...de... Evaluatie te betrekken en dan mogelijk nadere regels te stemmen. Dus tegen de motie. De heer De Graaf. Dank u voorzitter, tegen de motie. Kunt u dat nog een keer herhalen, want u was niet in beeld? Nee, nu wel. Nu wel. Tegen de motie, dank u. Dank u wel, de heer Hendricks. Dank u voorzitter, ik ben tegen de motie. De heer Hermsen. Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben ook tegen de motie. Mevrouw Keur. Dank u wel, voorzitter. Ik ben voor de motie. Dank u wel. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Ik ben tegen de motie. De heer Kramer. Dank u wel, voorzitter. De heer Van Marlen. Ja, voorzitter, ik ben ook uh, voor deze motie. Dank u wel. De heer Nettes. Ik ben tegen deze motie. Stefan. Ja, test. 1, 2. Ja, tegen... De heer Van Tichelen. Vraag uh, ik, hem... ik hoor een beetje te veel op de je achtergrond. Ik hoor wat huiselijke geluiden op de achtergrond. uit. Nou, dan, gelukkig ben ik daar nu op zeker in beeld. <laughs> uh, tegen voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Van der Veld. Dank u meneer de voorzitter en blij dat we wat hamerstukken hebben, want dat is nog langer gebeurd vanavond. Maar ik ben tegen deze motie. De heer Berg. Dank u voorzitter. Uh, ik ben Heb je wel in beeld, jij? Ja hoor. Zo. Ja. Uh, wij zijn voor natuurlijk. Bedankt voor uh, de Dank u wel. De heer Bouwberg Wilson. Oh, ben ik in beeld voorzitter. Nou dat, zeker. Dan wil ik u graag laten weten, er komen in de motie genoemde redenen voor de motie ben. Dank u wel meneer Wauberg-Wilson. Dan ga ik naar de heer Deen. Ja, voorzitter. Uh, tegen de motie. Dank u wel. En dan tenslotte voor de laatste keer bij deze stemming over dit onderwerp ga ik naar de heer Drommel. Ja, dank u voor deze laatste gelegenheid, voor deze stemming. Uh, ik ben tegen deze motie. Dank u wel. Ik heb weer even meegeschreven. Dan... Zie ik dat voor deze motie gestemd hebben drie leden. Uh, nee, vier. Vier. vier. En, okay. Eén ongeldig. En elf. twaalf tegen. Oh, ja. Vier voor. Twaalf tegen. En één ongeldig. Daarmee is de motie verworpen. Dan. Um... ...zijn we daarmee aan het einde gekomen van de beraadslagingen over dit onderwerp. En rest ons nog enige plichtplegingen aan het einde van de agenda van deze vergadering. Um, dat betreft allereerst punt 10, de ingekomen post. Met de vraag, kunt u instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening? Als dat het geval is, dan is dat daarmee vastgesteld... En dan komen we bij punt 11. Het verslag van de vergadering van 27 oktober jongsleden. Waarbij er geen tekstuele wijziging voorgesteld zijn. Dus wij stellen dat graag met u als zodanig vast. Onder dankzegging aan de notulist. Dan is het thans 21 uur 20. Dank ik u voor uw inbreng. Voor de efficiënte en... Uh, goede manier waarop wij ondanks de beperkingen van de, die de techniek met ons meebrengt... Uh, toch goed hebben kunnen vergaderen. Ik hoop u binnenkort weer in Leven, in de Leven te zien. Uh, en wij kijken uit naar de commissievergaderingen van de maand december. Dank u wel en een fijne avond. Ja, en tot zover dus inderdaad de gemeenteraadsvergadering al iets meer dan anderhalf uur. Goed, we gaan nog even door met de muziek van uh, L.F. Gerald en... Uh, Louis Armstrong, en dan gaan we zo meteen door naar de normale programmering. Dankjewel. Goodness looks as if we two will never be one. Something must be done. You say I say either. You say neither, and I say neither, either, either, neither, either, neither, Now let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato, you like tomato, and I like tomato, potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off, What? We must part, and oh, if we ever part, then that might break my heart, so if you like pajamas, I like pajamas, I'll wear pajamas, give up pajamas, for we know we need each other, so we better call, call it off, off, oh, let's call the whole thing. You say laughter and I say laughter, you say after and I say after, laughter, laughter, after, after, let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla, you sarsaparilla and I sarsaparilla, vanilla, vanilla or chocolate strawberry, let's call the whole thing But Neither. Neither. Let's call her Ja, en tot zover, dus inderdaad, de uitzending Dan gaan we door naar. ZFM Jazz, de herhaling van afgelopen zondag. En daarmee nog een hele fijne avond nog gewenst. Dit was ZFM live vanaf de gemeenteraadsvergadering. How far would I travel? be where you are? How far is the journey? How far is the journey? Zo'n cd'tje wat je op de laatste avond met de geruststort kan opzetten. om nog even lekker te ontspannen, zou ik zeggen. We gaan over naar het wat uh, meer. Uh, wat ruigere. nou ja, ruigere, beperkte mate. Uh, en dan heb ik het over de uh, Diego Urcola kwartet. Uh, Diego Urcola, die speelt trompet en bugel. En die heeft cd gemaakt samen met Paquito de Rivera. Al saxfoon en klarinet. Op de hoest van deze cd staan ze met de rug tegen elkaar. En als we eigenlijk een uh, duel gaan uitvechten. Uh, een mooie cd geworden. En uh, de, we spelen het nummertje The Natural. El Duello heet de cd. CD. El Duello, van Diego Urcola en uh, Paquito de Vera. Uh, ja, dat is de Diego Urcola kwartet, uh, dacht ik dat het heette. Ja. Zeer, zeer de moeite waard. CD -je uit 2020, dus hartstikke nieuw. Uh, daar kom ik, we zitten toch een beetje in de wat zuidelijke klanken. Daar kom ik bij de New Cuban Express, Manuel Valera, een uh, Cubaans-Amerikaanse pianist. Een mooi nummertje. 5 contra 3. ik ga het toch langzaam terugdraaien, want het is toch een vrij lang nummer dit. Zeer de moeite waard, deze uh, cd van uh, Manuel Valera, de nieuwe Cuban Express, CD uit 2012. Uh, ik las laatst dat uh, Bebel Gilberto ook een nieuwe cd had uitgebracht, getiteld Agora. Uh, ik heb hem beluisterd, maar ik vond haar cd van Tanto Tempo toch veel beter, en daar staat het prachtige nummer Lonely op. Dat lijkt me zeer de moeite waard voor nu. Pode até me ouvir, pode... Die song is volgens mij ooit eens gebruikt in een tv-serie. Ik weet niet meer precies welke TV. Nip dacht ik dat het was, maar ik weet het niet zeker. Uh, Babel Gilberto. Uh, laatst las ik een aantal uh, LP's die genomineerd waren, of CD's moet ik zeggen, door voor een uh, uh, publieksprijs voor de Edison. En daar zat onder andere ook deze bij van Jan Akkerman. Die CD heet Close Beauty. En Friends Pride is een nummer wat. Uh, uh, Mensen kunnen daarop gaan stemmen. Dus ja. ik, ik denk dat er zo'n 10 cd's uitgezocht zijn. En uh, deze van Jan maar zit er ook tussen. CD 2019. Ja, leuk cd van Jan Akkerman, man is volgens mij in de 70. volgens mij. Even kijken wie speelde mee in zijn band. Hij is band uh, Martijn van den Berg op de drums, David de Mares, Ooyens op bas en Koen Molenaar op de toetsen. En Jan natuurlijk op de akoestische gitaar. Leuk nummertje dit. Uh, dit. Deze staat ook op de lijst voor te kiezen en dat is van de New Cool Collective, DBD. van de CD Dansé, Dansé. Uh, deze staat ook op de lijst... van de Edison een yes, Publieksprijs. Ik zie daar nog meer op staan. Forever You, Dennis van Aertsen. Uh, Jan Akkerman heb ik al gezegd. Uh, Our Love is Here to Stay van uh, Peter Bates. We hebben we ook al eens van gedraaid. Rise and Shine, Ruud Brils en Simon Richter. Quintet, hebben we ook al eens gedraaid. Go Surfing van Brut, ook al eens gedraaid. River Beast, Hermine Durlo... hebben we ook al gedraaid. Close to Me, Maria Mendes ook al eens gedraaid. Dansé, Dansé... Teus Nobel en Kika Springers. Dat zijn ze die er allemaal op staan. Uh, ik had beloofd nog met één Sinterklaas liedje afscheid te nemen. En dat is deze van Edcilia Rombli. just see kunnen Sinterklaasliedjes uh, toch nog op een jazzy-achtige manier uitgevoerd worden. En dit was Celia Rombly, een van Nederlands beste zangeressen op het moment. Uh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz, uh, samenstelling, presentatie, Alco Beuving, en uh, er zat van alles in. Ik had nog één nummertje wat ik niet, uh, geen tijd voor had, maar dat bewaar ik voor de volgende keer. Van. Misschien herinner je nog Robbie Krieger, gitarist van de Doors, nou, die man heeft na het overlijden van Jim Morrison niet stilgezeten. En heeft nog heel een lange solo carrière gehad. En heeft allerlei solo albums gemaakt met een, die geworteld zijn in de jazz. Ik had nog een stukje klaarstaan daarvoor. Maar dat bewaren we voor de volgende keer. Ik hoop dat ik het leuk vond. Ik vond het ieder gewoon de moeite waard. En uh, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ondanks de regen. Maar wie weet, misschien kan je er gewoon het cd'tje op zetten van Key Jert, de, ke de Keulen concert. En dan heb je een mooie middag. Tot een volgende keer. Ik weet niet precies uit mijn hoofd wanneer dat is. Ik wens je een hele... Hele fijne dag en see you next time next time en volgende week zit hier weer een collega presentator tot de remember much night Woke up on a couch, sunrise Saw the living room Through these bloodshot eyes of mine Cold silver, you Didn't like that I came home Late, 4 a.m. But it's a Friday, babe And I've been working hard Can't you give me some space That of shouting out, oh, oh my God. God Oh, yeah Oh, yeah I go out for some new friends But it just makes me miss you more More